8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Drukke ochtendspits door dichte mist. Gespannen rust op Tagrierplein Cairo. en kruif beticht van racisme tegen Edgar Davids. Door de dichte mist is de ochtendspits veel drukker dan normaal. Iets voor 8 uur stond er meer dan 370 kilometer file. De spitsstroken zijn bijna overal dicht, omdat die door camera's worden bewaakt en het zicht nu te slecht is. Met de uitzondering van het zuiden van Limburg komt er dichte tot zeer dichte mist voor, waarbij het zicht minder kan zijn dan 50 meter. In het oosten en noorden kunnen bruggen en viaducten glad zijn, omdat de mist daar op sommige plekken is aangevroren. Ook het vliegverkeer heeft last van de mist. Schiphol heeft al tientallen vertrekkende vluchten geannuleerd. De problemen voor het verkeer houden nog wel even aan, omdat de mist in de loop van de morgen nog toeneemt.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 De Burmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi... is verkiesbaar bij de komende tussentijdse verkiezingen. Dat heeft een medewerker van haar partij gezegd. In die verkiezingen gaat het om 48 zetels in het parlement. Bij de eerste vrije verkiezingen in Burma, 1990... won de NLD van Suu Kyi 80 van de zetels. De junta weigerde daarna de uitslag te erkennen. Aung San Suu Kyi stond van de afgelopen 21 jaar 15 jaar onder huisarrest... In 1991 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede... voor haar geweldloze verzet tegen de militaire dictatuur. In Cambodja is het proces begonnen... tegen de drie belangrijkste nog levende leiders van de Rode Khmer. De drie, die allemaal boven de tachtig zijn... maakten deel uit van het schrikbewind van Pol Pot. Ze staan onder meer terecht voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De Rode Kmer was de militaire tak van de communistische partij in Cambodja. De organisatie wordt verantwoordelijk gehouden... voor de dood van zo'n 2 miljoen Cambodjanen... in de periode tussen 1975 en 1979. De stroomstoring in de Utrechtse wijk overvechten is voorbij. Rond 4 uur vannacht waren alle getroffen huishoudens weer aangesloten. Gisteravond viel bij zo'n 2000 huizen de stroom uit. Een verzorgingshuis en 250 woningen daar in de buurt kregen noodstroom...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 De wekelijkse kolom van Kruijf ontbreekt vanochtend in de Telegraaf. Kruijf was gisteren bij de ledenraadvergadering. Daarna keerde hij naar Barcelona terug. Maar door de mist liep hij vertraging op en was er geen tijd meer voor zijn kolom. Die verschijnt nu morgen in de Telegraaf. Het weer is grijs en mistig. Pas vanmiddag weet de zon in het zuiden soms door te breken. In de rest van het land is de mist en de bewolking hardnekkig. De temperatuur loopt in het zuiden op tot een graad of 9. Op andere plaatsen is het maximaal een graad of 4. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in Zuid-Limburg... komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. Rijdt u een zeer dichte mist, gebruikt dan uw mistlamp. En vanwege de mist zijn de meeste spitsstroken afgesloten. En is het ook een erg drukke ochtendspits. In totaal 436 kilometer file. En vooral uitschieters richting Amsterdam... zijn de dagelijkse files een stuk langer dan normaal. Dat geldt vooral voor de A7 en de A9. En ook voor de A4. En ook op de A1 richting Apeldoorn... We komen uit Hengelo 10 kilometer langzaam rijden... tussen Knoopert-Azeloo en Afwit-Markelo. En niet veel beter is het op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 13 kilometer tussen afwit Geldermassen en Knoopert-Everdingen. En nog erg druk in het zuiden van het land op de A58... Breda naar Eindhoven. Daar staat tussen Goorden en Oorschot 10 kilometer. Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen. Kantoorpanden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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Problemen bij Ajax zijn nog lang niet opgelost. Johan Kruijff ligt op ramkoers met de rest van de raad van de commissarissen. En hij zou zich racistisch hebben uitgelaten tegenover Edgar Davids. President-commissaris Steven ten Haven bevestigt dat. Die uitspraak die net naar voren is gehaald, die is helaas waar. We praten zo over Ajax met de voorzitter van de supportersvereniging, Daniel Dek. Spanje krijgt een nieuwe conservatieve regering. Die wil met grote overmacht de verkiezingen, maar zal evengoed te zwaar moeten bezuinigen. Rob Schauberg hoort hier over de politieke toekomst van Spanje. En de politieke toekomst van Egypte is helemaal onzeker. En dat pikken de Egyptenaren niet langer. En dat was iets uitspreken daar gaan we zo dadelijk over praten. We gaan eerst naar Egypte over het Tahirplein... waar het afgelopen nacht onrustig weer was. Ja, u hoorde het eerder in de uitzending. Het gaat er heftig aan toe op dat Tahirplein in Cairo. Het leger ontruimde gisteren een tentenkamp op het plein. Daarbij werd geschoten met rubberkogels. Bij de confrontatie zijn tenminste 13 doden gevallen. Honderden mensen raakten gewond. Bertus Hendricks, midden oosten deskundige... van zijn instituut Klingendaal, is in Cairo. Bertus, hoe is het nu op dat Tahirplein?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 Ja, en een heleboel mensen denken, ja, onder deze omstandigheden kan het geen, kunnen we geen normale verkiezingen houden. Want er wordt sowieso al het gevaar dat daar eh, incidenten zullen komen. En dan moet het leger en de politie moeten ervoor zorgen dat die, regering, eh, dat die verkiezingen eh, eerlijk verlopen... en dat de kandidaten allemaal gelijke kansen krijgen. Maar onder deze omstandigheden eh, twijfelen heel veel mensen daaraan. En, eh, maar de regering en, en, en de opperste Raad samen, uiteindelijk gaat het om de opperste Raad... de regering is een beetje de uitvoerder daarvan, eh, die beweren op hoog en belag... Nee, die verkiezingen zullen volgende week maandag volgens afspraak beginnen. Het gaat over heel veel ronden en zo. Dus, maar zij zeggen dat het zal zo zijn. Maar je kunt je afvragen of dat inderdaad, als de situatie niet rustig wordt, inderdaad kan plaatsvinden. Er zijn al mensen die nu eisen dat er een regering van nationaal heil komt. Die de rol van de Opstraad over zou nemen. Om te zorgen dat er onder betere omstandigheden verkiezingen kunnen worden gehouden. En dat dus de macht eerder wordt overgedragen naar een burgerregering uh, uh, in afwachting van uh, de nieuwe verkiezingen voor een nieuwe president. Oké. Okay. Bestaat er ook angst onder de demonstranten dat het leger de macht grijpt? Want we hebben nu gezien natuurlijk dat ze gewelddadig optreden. Ja, het punt is eigenlijk dat de demonstranten zeggen, en ook de breed gedragen politieke partijen, het leger heeft de macht... En wil die gewoon niet afstaan. Dat is het, uh, dat is en, het meer. Ja. Dat is het meer. En, uh, kijk, het leger doet allerlei dingen die, uh, die de mensen nog kwader maken, om, om, om een voorbeeld te noemen. Uh, uh, militairen die uh, uh, maken arrestaties van demonstranten. En die worden dan voor een, een, een militaire rechtbank uh, gesleept. En uh, die worden voor langere tijd in de gevangenis gezet. Die worden gemarteld. Ja, dat, dat, dat is uh, iets wat uh, absoluut ondenkbaar is. Als je uh, bedenkt dat tegelijkertijd uh, de verantwoordelijken voor de, de misstanden van het afgelopen jaar, president Mubarak voorop, die hebben allemaal een, een keurig proces voor een keurige burgerlijke rechter met alle garanties van advocaten en lange termijnen. Ja, uh, dat is ook iets wat de uh, demonstranten uh, buitengewoon uh, razend maakt. En uh, dat voedt ook, uh, laten we zeggen, de, de, de mobilisatiebereidheid. Goed. Peters Hendricks vanuit Cairo, dankjewel. Gaan we om kwart over acht naar Spanje? Want de conservatieven van de Partido Popular hebben de Spaanse parlementsverkiezingen overtuigend gewonnen. We behaalden 44 van de stemmen en de regerende socialisten slechts 29 En Door dat resultaat krijgen de conservatieven nu de absolute meerderheid in het parlement. Beoogde premier Mariano Rajoy beloofde zijn juichende aanhangers dat Spanje uit de crisis zal komen. Al zal dat wel pijn en moeite kosten. No va ser maar ik wil dat ik ben dat met de van en zal waar we allemaal willen, aan Europa. Wij gaan de correspondent Rob Zoutberg in Madrid Rob, Een pak voor de socialisten, zou kunnen schrijven. Waar hebben ze deze nederlaag nou vooral aan te danken? Nou ja, uh, crisis. De crisis. Uh, de, Pop, de, de socialisten zijn het gewoon het gezicht van de crisis geworden. Al het slechte dat Spanje de afgelopen jaren uh, is overkomen. Daar is één grote sticker op die, op die uh, socialistische partij... Plakt. Zij hebben het allemaal gedaan. Zij zijn verantwoordelijk voor alle ellende waar, waar Spanje op dit moment in zit. En ja, dat leidt tot deze uitslag. Een echt een ongekende uitslag is dit voor Spanje. Want nog nooit haalde die Partido Popular, die rechtse volkspartij... zo'n enorme overwinning, hè? Uh, 44, uh, zelfs als je de komma afrekent, 45 procent van de stemmen. Bijna 1 op de 2 van de Spanjaarden hebben dus gestemd op die uh, volkspartij. Nou, De PSOE die haalt, uh, die staat dan weer daar tegenover met hun beroerdste resultaat uh, sinds 1977... toen in Spanje de democratie terugkeerde na de dood van Franco. Ja, het is gewoon echt een aardverschuiving hier in Spanje, een ongekend resultaat... Ja, dat hij Rajoy zou winnen, um, dat had jij natuurlijk ook voorspeld Rob, ja. uh, misschien niet zo groot, maar toch. En uh, wordt hij nou gezien als de redder van Spanje, dan schrijven dat de kranten bijvoorbeeld? Ja dat, ja, dat schrijven de kranten. Hij staat hier uh, op de voorpagina van alle kranten die, die, bij de, die ik vanmorgen bij de kiosk zag. Hè. Ik heb er een paar kranten meegenomen. Uh, El Pais, bijvoorbeeld hier voor mijn huis, links, uh, linkse krant. De, crisis, de economische crisis geeft alle macht aan Rajoy. Uh, conservatieve krant, El Mundo hier vanmorgen. Hè. Mandaat voor de verandering. En dan weer... Foto van die zwaaiende Rajoy. Rajoy, die zijn vrouw kust. Want dat is een, een, altijd een belangrijke balkonscène... die dan aan het eind van, van, van zo'n verkiezingsavond wordt gehouden. Nou ja, hij is het gezicht. Hij is het gezicht van de verandering. Maar ja, het woord crisis, hè, waar ik net mee begon... dat keert ook in al die krantenkoppen weer terug. Mm. En dat gezicht van de verandering. Rajoy, wat is dat voor man? Ja, hij is natuurlijk een grote bekende in Spanje, heel onbekend in het buitenland, maar binnen Spanje een, een man die al jaren meedoet aan de politiek. Hij is opgeklommen via zijn partij in Galicië, in het noordwesten van het land, stoomde door naar de nationale politiek, was al minister onder Asnar eind jaren 90, in dat conservatieve bestuur van die jaren heeft zelfs ook al twee keer eerder meegedaan aan verkiezingen. Ja, het is nu de derde keer is het hem gelukt om premier van het land te worden. Ze zeggen hier altijd één ding wel over Galiciërs, uh, de mensen die uit Galicië komen. Uh, ze, zeggen de, ze zeggen het één, maar bedoelen eigenlijk het ander. Je weet nooit precies helemaal waar je aan toe bent. Dat is in ieder geval de faam die ze hebben. Nou goed, ik hoop dat er gooi wat overtuigender onder wat dat betreft is. Maar uh, ja... Heel, hele grote bekende hier, maar wat ik zei, heel onbekend nog in het buitenland. Daar zal hij uh, nu aan gaan moeten werken. Nou, er komt gewoon verandering in, denk ik. Roop Zoutberg vanuit Madrid, dank je wel. Meer over de verkiezingen in Spanje vindt u op onze website nos.nl. .no. ajax drama is nog lang niet voorbij. En de winnaar daarvan, van de conflicten, daar is ook nog lang niet bekend. Praten we zo over door. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Verkeersinformatie zit u na te snakken bij de AWB in Den Haag. is Mark Robben Visser. Ja, ik heb de verkeersinformatie niet, maar dat hebben de mensen hier natuurlijk op de afdeling. Ik kan kiezen tussen alle bekende stemmen die wij op de radio horen. En ik geef u nu de man die u niet zo vaak meer in de verkeersinformatie hoort. Eigenlijk alleen maar als er slecht nieuws is. Hij is verslaafd aan nieuws. Hij kan niet slapen voordat hij de 101 heeft gezien. Luisteraars, ik geef u Arnoud Broekhuis. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staat zo'n 480 kilometer file in ons land. En dat komt vooral door mist, zelfs zeer dichte mist. Vooral rond Amsterdam en Rotterdam heeft het verkeer heel veel hinder van die mist. En ja, dat zal wel een aantal uren gaan duren. De meest opmerkelijke files staan op dit moment op de A1. Hengelo richting Apeldoorn, bij Markelo 10 kilometer. Verderop richting Amsterdam, tussen Blarikum en Muiden 12. Dan de A2, dan Bos Utrecht, tussen Knopendijl en Everdingen 17 kilometer... De A6 Lelystad richting Muiden voor de Hollandse brug 12 kilometer. En op de A7 Hoorn-Zaandam staat inmiddels 17 kilometer tussen de afrit A van Hoorn en het knooppunt Zaandam. Ook langs de file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp 15 kilometer. En tenslotte de A16 Breda-Rotterdam tussen het knooppunt Zonzeel en de Randweg Dordrecht een file van 8 kilometer. Nou, dat kwam er uh, vloeiend uit allemaal. We kennen hem eigenlijk alleen uh, ja, nog maar van de spookrijders. Want u leest niet zo heel vaak meer uh, het gewone verkeer, toch? Nee, ik help uh, bij, ja, vaak bij ellende... Ja. En uh, ja, spookrijders, dat moet heel snel gebeuren, dus dan assisteer ik. Kom even dat hokje uit, want het is hier hartstikke benauwd. Zegt meneer Broekhuis, uh, u heeft nou de files gelezen. Wat ik me nou afvraag, hoe staat het met de ongelukken? Hebben jullie daar ook zicht op hier? Nou, het voordeel bij dit soort weer is dat er uh, in het algemeen weinig ongelukken gebeuren. Het verkeer rijdt gestaag door, houdt de afstand, rijdt langzamer. En ja, dat scheelt ongelukken, dus er zit weinig verschil in snelheden. En het is opmerkelijk, want we, we hebben er vanmorgen maar één geteld. Ja. Oh, tot nu toe nog maar één, dat is fijn. Uh, de situatie hier. Uh, in verschillende hokjes worden er verschillende berichten gelezen. Jullie moeten natuurlijk wel zorgen dat jullie allemaal hetzelfde vertellen. Hoe doen jullie dat? Ja, want er staan ja. natuurlijk heel veel files. Ik meldde net al 480 kilometer en dan praat je over bijna 100 files. Ja, dan moet je dus kiezen, hè? Daar kiezen we uit. En Hoe doe je dat dan? En, nou, we hebben één regisseur. Oh. En die bepaalt gewoon welke files er worden gelezen. Want Wie is de regisseur vandaag? Op dit moment is dat Wijnland Zwaan. Wijnands, ja, die hebben we vanmorgen bij Radio 1 al gehoord. Jij bent dus de hoofd, Ja, klopt, de hoofd, Piet, ja. <laughs> Vertel eens even, ja, hoe kies je nou? Welke lees je wel en welke lees je niet? Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ik heb in een file gestaan... en die werd helemaal niet genoemd op de radio. Ja, met honderd files in het scherm is het ook ondoenlijk. Daarvoor krijgen we de tijd niet uh, en terecht. Noem Eén die je, die je in de uitzending niet genoemd hebt, nou, Vo voor de mensen die erin staan. Dat ze dan die toch, die toch die nog genoemd worden. Staan, nou bij, Bijvoorbeeld die op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Ja, tuurlijk staat er 11 kilometer bij de Alfred Valkenzwaard. Uh, maar ja, het staat er elke ochtend. En dan moeten we een selectie maken waar je nou echt de meeste verdragingen hebt. En dat is nou net op die plekken waar die spitsstroken eruit liggen. Dus de hele voor de hand liggende dingen, die noem je niet. Zelfs niet als het 11 kilometer is op de A2. Nee, want dan is de vertraging toch beperkter dan op al die probleemwegen... waar de spitsstroken eruit liggen nu. Ja. De spitstroken, dat is inderdaad een aandachtspunt. Daar kunnen de mensen nu niet over rijden. Dat is om veiligheidsredenen. De camera's kunnen de veiligheid niet garanderen. Ze kunnen niet zien of er een auto stilvalt of dat er een ongeluk gebeurt. Dus die blijven dicht. Ja. Nou, veel succes vanochtend. Dank. Zitten we al op het hoogtepunt of wordt het nog erger? Uh, uh, we, zitten, we zitten tegen de 500 kilometer aan. En ik denk dat dit ongeveer het hoogtepunt is. Maar er zijn niet zoveel ongelukken gebeurd. Dus dat is gunstig. Wijnandswaan van de AWB, hartelijk dank. Tot straks. Marco Breen Visser in Den Haag wordt veel getwitterd over mist achterlichten. Daar gaan we hem zomaar eens even voorleggen. Kijken wat het standpunt van de ANWB daarover is. Acht minuten voor half negen is het geluisterd naar het NOS Radio 1 journaal. Ajax. Johan Kruijf moest de club weer naar de top helpen. Maar ja, met de verlosser kwamen ook de ruzies. Ajax is dus, uh, dus uh, ja, hoe zou ik dat netjes zeggen... Het is dus een drama, laat ik het zo maar noemen. Want je, moet toch een, je bent toch een blinde als je ziet dat het niet goed gaat. Louis van Gaal wordt algemeen directeur van Ajax. Van Gaal is benoemd door de Raad van Commissarissen... zonder medeweten van Johan Cruijff. Ja, je denkt eerst aan een mop natuurlijk. Maar goed, euh, achteraf blijkt het dus uh, geen mop te zijn. Dus het is uh, een verrassing voor iedereen. Het is natuurlijk uh, volledig onbeschoft. Maar als Johan Cruijff zegt, ik stap op als de club niet achter ons staat... betekent dat dan ook dan, dat alle jeugdhangers stappen. Die kans is heel groot. Dat meen ik. niet. Nou, die kans is heel groot. Nog voor de vergadering van de ledenraad was afgelopen. gooide het bestuur van Ajax de handdoek in de ring. Ben ik gezwicht voor uh, de druk? Nee, ik ben gezwicht voor twee dingen. Voor het belang van Ajax. Dit kan niet zo doorgaan in het belang van Ajax. Voor het feit dat at the end of the day. Kruif altijd belangrijker is dan wij. Want Kruif is het grote icoon van deze club. En voor het feit dat er een moment komt dat het mij te veel wordt. Daniel Dekker is voorzitter van de supportersvereniging Ajax. Meneer Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Is Ajax nog, alt of is Cruijff, excuse, is nog altijd belangrijker dan al het andere voor de club? Nou, voor de supporters in ieder geval wel. Kijk naar de teleurstelling van het gelijkspel uh, afgelopen zaterdag. Want dat ja. zijn we nu ook alweer bijna vergeten. En hebben we morgen ook weer een hele belangrijke wedstrijd te spelen in het Europees verband. We hadden natuurlijk gisteren gehoopt op een oplossing en een einde aan een week gedoe rond onze mooie club. En dan denk je supporter te zijn van de voetbalclub, maar dan krijg je een verhaal over juristen en aandeelhouders. Die gaan er blijkbaar over en dan komt er dus eerst volgende week maandag nog een vergadering en dan weer op 12 december. Dat zal allemaal wel, maar voor ons staat de ding wel vast. Johan Cruijff moet bij Ajax blijven en zijn technische beleid kunnen uitvoeren. Dat is al in gang gezet en er wordt al aan gewerkt en uh, dat moet wat ons betreft gewoon doorgaan. Dus uh, hoe het ook verder gaat, er mag wat de supporters uh, betreft uh, veel gebeuren, maar Johan Cruijff blijft bij Ajax. Nou is het niet gebeurd met de narigheid hè, die naar buiten komt. Um, u heeft dat waarschijnlijk meegekregen. Het nieuws over de racistische taal die Kruif geuit zou hebben... richting Edgar Davids. Heeft dat, uw, of heeft dat iets veranderd aan uw gevoel over Kruif? Nee, nou ja, kijk, we zijn van het ene nog niet bekomen... of het volgende verhaal komt de wereld alweer in. Hè? En dat is dan altijd nog erger. Het is natuurlijk afschuwelijk als dit inderdaad de waarheid is. En uh, als supporters gaan we ook hard tegen hard in discussies. Uh -huh. En uh, er vallen ook wel eens woorden, maar uh, deze omgangsvormen zijn ons vreemd bij Ajax. En uh, ja, wat ik ervan begrijp is dat dit al weken geleden gezegd is. En opeens staat Davis gisteren een half verhaal voor de televisie te vertellen. En dat wordt dan later op de avond door derde bevestigd. En je kunt je afvragen waarom dit nu opeens op straat ligt. En waarom er niet direct maatregelen genomen zijn op het moment dat zoiets plaatsvindt. Maar ja, laat ik daar kort over zijn. Onacceptabel deze omgangsvormen, dat lijkt me duidelijk. En uh, dat deze commissarissen niet meer kunnen samenwerken is nu helemaal een feit. Ja, maar u ziet ook een beetje dat hier nog dat dit bewust nu naar buiten is gebracht? Ja, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik vond het in ieder geval wel heel opvallend. Hm. Zo kan het, uh, dat, dat geeft u ook aan, in ieder geval niet verder. Vindt u dat de ledenraad gisteren een beslissing had moeten nemen? Dat het gisteren klaar had moeten zijn? Nou, dat blijk blijkbaar kan dat dus niet, hè? Uh, heb ik me laten uitleggen. Want daar uh, gaan allerlei andere mensen over, uh, omdat die club nu eenmaal zo georganiseerd is. Maar slecht is dat natuurlijk wel, want uh, de supporters willen alleen maar duidelijkheid. En die is er nog steeds niet. Wat ziet u, heeft, u nog, heeft u inzicht eigenlijk nog wat er gebeurt? Als de voorzitter van de supportersvereniging? Nou, ik probeer dat net als iedere ander zo goed mogelijk te volgen. En uh, ja, uh, inzicht uh, erin heb je natuurlijk nooit helemaal optimaal... omdat je natuurlijk niet al van bij betrokken bent. Ik kan me goed voorstellen dat de supporters het zat zijn. Dat zijn we ook, ja. Daarom zeg ik dat ook. Dat wij gisteren gehoopt hadden op een oplossing. Ja. En, uh, maar maar kun, kunt u iets doen behalve luisteren? En, en af en toe misschien op een radiozender zeggen wat u ervan vindt? Nou ja, in ik ga natuurlijk met de betrokkenen en dat doen we natuurlijk ook. En uh, daar, daar, daar worden, wordt gezegd wat wij vinden. En ik heb dat net ook duidelijk gemaakt. Mm -hmm. Dat hebben wij ook als supporters bij AIF neergelegd. Johan Cruijff moet bij AIF blijven ze technisch beleid kunnen uitvoeren. Links of rechtsom. En uh, wij hebben de heren de opdracht gegeven om dat uh, voor elkaar te krijgen. En ik begrijp nu ook dat er een opening is uh, tussen de twee grote club-iconen. Cruijff en Van Gaal. Mm -hmm. uh, dat is iets wat we de afgelopen weken ook al kenbaar hebben gemaakt voor supporters. Dat we niet willen kiezen tussen die twee ja, grote iconen. Even, even, even verduidelijken van... Van Gaal zou bereid zijn, de technische lijn die Kruif heeft uh, geïnitieerd... om die uit te werken. He, dat zou de opening zijn. Ja, precies. Nou, Als dat, uh, als dat uh, kan, dat die beide heren gaan samenwerken... dan kan het voor ons alleen maar nog mooier worden. En ik denk ook dat dat voor Aijs het beste scenario is. Hm. Maar dan, daar zit het conflict dus ook niet tussen Van Gaal en Kruif. Tenminste, vooralsnog niet. Het zit hem in die, in die raad van commissarissen. En Dan moet die dus weg, oh, die, die anderen dan? Nou ja, daar lijkt het natuurlijk wel op, want er is er sprake van een vertrouwensbreuk. Hè? Dat heeft uh, Johan Cruijff gisteren gezegd. En uh, dat heeft uh, Steven ten Haven, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, ook niet ontkend. Ja. Dus uh, ja, ik wens de heren veel wijsheid. Iedereen moet daar zijn eigen conclusies uit trekken. Maar voor ja. ons is dus één ding duidelijk, en dat herhaal ik nog maar een keer. Johan Cruijff ja. moet bij ijs blijven. Dat is heel duidelijk geworden, meneer Dekker. Daniel Dekker, hartelijk dank voor uw commentaar.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 Verkeersproblemen door dichte mist en terreurverdachten opgepakt in New York. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. De ochtendspits is een stuk drukker dan normaal en dat komt door de dichte mist. Er staat op dit moment zo'n 480 kilometer file. De spitsstroken zijn bijna overal dicht. Het zicht is te slecht om de spitsstroken met camera's in de gaten te kunnen houden, zegt Rijkswaterstaat. Veiligheid gaat boven doorstroming, dus als we er niet zeker van kunnen zijn dat de spitsstroken vrij zijn, omdat we nou, door mist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 Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd. Reizigers moeten volgens de luchthaven rekening houden met vertragingen. Wat we nu voorzien is dat deze mis zeker in de ochtend zal aanhouden. En we hopen natuurlijk dat het na de middag weer een beetje open gaat trekken. Want dan kunnen weer meer vliegtuigen vertrekken en landen. Op het Tagrierplein in Cairo heerst vanochtend een gespannen rust. Een aantal demonstranten heeft er opnieuw in tentjes geslapen. Gisteren vielen in de Egyptische hoofdstad zeker 13 doden... bij confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen. Politie en leger bestormden toen het plein en verjaagden de betogers met traangas. De betogers zijn nu dus weer teruggekomen, zegt een Nederlander die in de buurt woont. Heel veel mensen zijn heel erg boos. En met name omdat het leger wat eerst een soort intermediair opereerde... nu achter die politietroepen staat en die neutraal rol weg is. In New York is een man gearresteerd die van plan was bomaanslagen te plegen. De man zou aanslagen hebben voorbereid op de politie en op Amerikaanse militairen... die waren teruggekeerd van missies in Irak en Afghanistan... Verdachte is een man van 27, van Dominicaanse afkomst. Het is een sympathisant van Al-Qaeda, maar hij handelde alleen, zegt burgemeester Bloomberg. De verdachte was so een zogenaamde lone wolf. Hij was niet deel van een grotere conspiracy die uit het In Spanje krijgt de Conservatieve Volkspartij de absolute meerderheid in het parlement. De leider van de partij, Mariano Rajoy. Moet als nieuwe premier Spanje uit de crisis halen. Het land staat onder grote druk van de financiële markten om zo snel mogelijk hervormingen door te voeren. Rajoy waarschuwt dat van Spanje geen wonderen mogen worden verwacht. En dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weer Online. Zoals gisteren ook het geval was, hebben we ook vandaag weer te maken met mist. Op dit moment komt, met uitzondering van Zuid-Limburg, overal dichte mist voor. Plaatselijk is er sprake van zeer dichte mist en daarbij is het zicht minder dan 50 meter. In de oostelijke helft van het land vriest het bovendien. En daar kan het lokaal glad zijn op met name bruggen en viaducten. In een groot deel van het land blijft het vandaag overdag grijs en mistig. Alleen in het zuidoosten en aan de oostgrens kan de zon er later op de dag nog bijkomen. In de mistgebieden daar wordt het niet veel warmer dan een graad of vier. Maar daar waar de zon tevoorschijn komt, loopt de temperatuur op naar 8 tot 11 graden. Er staat vandaag een zwakke wind en die komt uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht dan breidt de mist zich opnieuw uit over vrijwel het hele land. In het oosten gaat het weer licht vriezen, in het westen koelt het af naar een graad of drie. Kijken we naar morgen, dinsdag, dan verandert er eigenlijk weinig. En volg weer een dag met mist en daarbij vergelijkbare temperaturen. Pas later in de week neemt de wind in kracht toe en daarmee nemen de mistkansen af. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in de Zuid-Limburg... komt nog plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. En rijdt u een zeer dichte mist, dus met een zicht van minder dan 50 meter... zet dan uw mistlamp aan. En door de mist is het een erg drukke ochtend. en staat in totaal nog 362 kilometer file. Uitschieters zijn vooral bewegen naar Amsterdam. Onder meer de A7, 12 kilometer langzaam rijden... tussen Af- en Avenhoorn en Zaandam. En dat geldt ook voor de a 19 10 kilometer langzaam rijden... tussen ...tussen Beverwijk en Rotterpolderplein... ...en op de A1 naar Amsterdam 10 kilometer... ...tussen Blarikum en Muiderslot. Richting Utrecht een uitschieter op de A2... ...vanuit Den Bosch 17 kilometer staat er... ...tussen Knoopend Dijl en, en Evedingen. In het oosten van het land op de A1 naar Apeldoorn... 10 km ...tussen Knoopend Azo en afert Marklo. En naar Rotterdam is het erg druk op de A16... ...Randweg-Dordrecht 8 kilometer... ...en op de A17, daar staat het flink vast dus... ...daar staat tussen Zevenbergen en Knoopend-Klaverpolder 8 kilometer...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 Opel Insignia, de beste auto die we ooit gemaakt hebben. Opel, weer leven auto's. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Artsen zonder grenzen heeft zelf onderzoek gedaan en de conclusies zijn pittig. Geboden hulp is steeds vaker de uitkomst van onderhandelingen met regeringen en plaatselijke krijgsheren. En medische noodhulp bij natuurrampen is zelden nodig. Directeur van Artsen zonder grenzen in Nederland, Arjan Heekamp, goedemorgen. En goedemorgen. De Denktank die het rapport heeft opgesteld schrijft dat de organisatie verkeerde keuzes maakt in conflictgebieden. Heeft u daar voorbeelden van? Heeft u dat zelf ook meegemaakt? Zelf dat soort keuzes moeten maken? Nou, het gaat, het gaat wat, wat ons betreft niet om verkeerde keuzes, maar wel om hele moeilijke keuzes die achteraf gezien uh, fout kunnen uitpakken. En ik ben bijvoorbeeld uh, betrokken geweest bij uh, Sri Lanka waar we de keuze moesten maken om een document te ondertekenen uh, waarin we beloofden dat we elke publieke communicatie zouden voorleggen aan de overheid. Um, uh, om uh, vervolgens nog te kunnen blijven werken in Sri Lanka. Uh, achteraf gezien had ik die keuze liever niet gemaakt... gegeven het feit dat er uh, niet zo ontzettend veel medische noden waren ja. onder de bevolking. Dan kan ik me voorstellen dat u die keuze liever niet maakt... maar als het de enige optie is om mensen daar te kunnen helpen. Ja, en dat is, het, uh, dat is, dat is vaak onze ervaring, bijvoorbeeld in uh, Burma, in Myanmar hebben wij veel consensus moeten accepteren om vervolgens daarmee dan wel 16.000 mensen te kunnen behandelen voor aids. En is dat, een, is, dat een, is dat een juiste keuze? Dat is de vraag. Wij stellen ons die vraag regelmatig, we hebben daar regelmatig discussies over en dit boek gaat om... Uh, uh, een, ...een pure exercitie in transparantie en openheid... ...en die keuzes uh, kenbaar te maken aan het Nederlandse publiek... ...en daar, uh, daar, uh, daar, daarmee onze keuzes zelf te laten toetsen. Ja, dan bent u heel transparant daarin. Uh, het geeft ook goed aan in welke nou ja, ethische spagaat u altijd zit als organisatie. Want uh, u geeft nu een mooi voorbeeld over Sri Lanka. Wat, wat zou er gebeurd zijn uh, als u niet had toegegeven aan de eisen van het regime? Uh, toen, toen waren we dan uh, acuut het land uitgezet. Dan hadden we verder niet kunnen werken in, in Sri Lanka. En dat is vaak een keuze waar we voor staan. Moeten we, moeten we, uh, moeten we dit, soort, dit soort dingen accepteren. Uh, om dan vervolgens uh, goed medisch werk te kunnen leveren. Uh, voor mensen die uh, anderszins niet geholpen zouden willen, uh, willen worden. En uiteindelijk is de, de conclusie van het boek. Uh, als, je, als je niet visueel wil worden moet je niet in de modder gaan staan. Mm -hmm. uh, uh, de enige manier om uh, in de meest verschrikkelijke plekken van de wereld hulp te kunnen bieden is vaak ook door concessies te doen um, uh, aan, uh, aan, aan een aantal van je principes... om dan ja. vervolgens alsnog uh, mensen te kunnen helpen. Wat zeggen de mensen zelf die u heeft geholpen, bijvoorbeeld in Sri Lanka? Want dat is misschien een goede graadmeter. In, in, in, in, in, Myanmar, in Myanmar is het wat duidelijker omdat we daar 16.000 mensen op etenbehandeling uh, op hebben zitten. Die mensen die hebben een continue relatie met ons, die, die, die, die, komen al jaren bij ons in het programma. En die zeggen heel erg duidelijk, luister is uh, wat ons betreft is het veel belangrijker dat, uh, uh, dat wij uh, dat wij behandeld worden dan dat jullie uh, een boekje open doen over wat er gaande is in in, uh, in in in in in Myanmar. En, en, en, maar goed, dat is dat is uh, dat is niet altijd. De feedback die we krijgen. Er zijn ook ontzettend veel uh, omstandigheden. waar mensen zeggen: we luisteren. wat ons betreft. is het niet alleen belangrijk dat jullie hier hulp komen geven. maar ook dat het belangrijk is. dat de wereld weet wat er aan de hand is. in, uh, in, in Soudaan of in Ethiopië of in, of in Myanmar. Nu staat het dus in een boek. Artsen u u, zonder, zonder Grenzen heeft zichzelf onderzocht. Die conclusies uh, komen er dan uit. Betekent dat er ook dat er in het beleid iets gaat veranderen? Zult u wanneer u concessies doet, vaker niet helpen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het beleid wat wij hebben is dat we de keuzes die we maken... en de, en de dilemma's die we tegenkomen, dat we die transparant intern bespreken. Dat we daar... We hebben het vaak nog, uh, jaren later hebben we het nog over de keuzes die we gemaakt hebben in Sri Lanka. Daar, daar zijn, er zijn ruzies over, er zijn debatten over. En we proberen de enige manier om daar juist mee om te gaan... is om die keuzes te maken, om te accepteren dat je concessies moet doen... en dan vervolgens om die te laten toetsen. En dat doen we, dat doen we met dit boek. Uh, en daarbij vragen we dus, uh, maken we dus het Nederlands publiek publiek deelgenoot uit van de moeilijke keuzes waar wij voor staan. Ook opmerkelijk in het rapport staat dat medische noodhulp bij natuurrampen... eigenlijk zelden nodig is. En hulpverleners gaan toch maar naar zo'n gebied... want dat wordt nou eenmaal van ze verwacht. Dat is wel typisch, hè? Nou, moet ik wel zeggen, in Haiti in Pakistan, uh, de laatste twee keer dat wij, dat wij, dat wij uh, uit zijn getrokken, was dat, uh, was dat juist niet het geval. En, mm. uh, uh, maar als je kijkt naar, uh, naar de tsunami, was, uh, was de medische noodhulp was maar uh, redelijk klein ten opzichte van uh, de, de hulp die er nodig was om de hele infrastructuur van het land... Uh, overeind, uh, weer overeind te gaan helpen. Uh, en het is, het is inderdaad vaak zo dat, uh, dat natuurrampen niet uh, resulteren in uh, veel medische noden. Ja. Uh, ofwel dat gebeurt binnen de eerste 24 uur en dan zijn we al te laat, ofwel okay. het gebeurt niet. Dus als je zonder grenzen gaat, voortaan minder vaak naar natuurrampen? Wij zullen altijd gaan kijken om te kijken wat er, of, er medische, of er toch medische noden zijn. We kunnen het ons niet voorloven om een week later toch uit te vinden, zoals dat in Haiti en Pakistan gebeurde, uh, uh, dat er wel medische noden zijn. Dus we gaan altijd kijken, maar uh, we trekken niet van tevoren meteen de conclusie dat er. Uh, dat er en we zullen het ook niet als dusdanig communiceren naar de rest van de wereld, dat er, uh, dat er omdat er een natuurramp is geweest, dat er daarom ook medische noden zijn. Dat is eerst kijken en dan pas daar uitspraken over doen. Goed, Arjan Heekamp, directeur van Artsen Zonder Grenzen in Nederland. Dank u wel. Dank u wel. Gaan we naar de mist. Veel automobilisten rijden deze ochtend langzaam door die dichte grijs-witte soep. Een uitzondering trouwens van het zuiden van Limburg. En ook het vliegverkeer heeft er last van, heeft u ook al gehoord. William Huizinga van Weeronline.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die mist blijft maar hangen. Hoe komt dat? De gebrek aan wind? Uh, onder andere, ja, we hebben te maken met een uh, hoge drukgebied. Dat bevindt zich uh, momenteel nog boven het oosten van Europa. En eigenlijk uh, ja, ligt dat hoge drukgebied er ook al. Nou, uh, ik... Uh, ik kan bijna wel zeggen dagen, niet zo weken. Um, en daardoor hebben we nog steeds met dat hele rustige herfstweer te maken. Uh, bijkomstigheid van uh, zo'n hoogdrukgebied is eigenlijk dat er weinig bewolking is. Dat zou je nu op dit moment misschien niet zeggen met dat grijze weer. Maar er is in feite weinig bewolking. Want als we boven de 400 meter gaan kijken... dan uh, ja, zien we eigenlijk nagenoeg geen bewolking boven Nederland liggen. Ja, en dat zijn uh, weinig wind en helder weer is over het algemeen... en zeker voor de avond en nacht uh, zijn dat uh, de goede ja, condities om uh, mist te laten ontstaan. Het kan dan uh, goed afkoelen zeg maar. En hebben we dan ook nog te maken met uh, uh, vochtige lucht ja dan, uh, dan hebben we het optelsommetje en de uitkomst is gewoon mist. Ja, uh, helpt het autoverkeer eigenlijk? Want we hebben een hele drukke ochtendspits weer gehad met veel files. Er wordt wel enigszins gereden. Helpt dat? Um, ja, de turbulente werking van het verkeer uh, werkt zeker wel een beetje mee. Uh, de zichten zullen op de snelwegen over het algemeen net iets beter zijn... als binnen de, be binnen de bebouwde kom. In de bebouwde kom rijdt men wat langzamer natuurlijk. Dus daar heb je minder turbulentie. Maar zodra er wat meer turbulentie is. Want dat is ook eigenlijk een beetje uh, wanneer we uh, mist willen laten oplossen. Mm -hmm. Is wind een van de betere ingrediënten. Op dit moment uh, hebben we dus weinig bewolking boven Nederland. Boven die 400 meter. Wanneer er dus wat meer wind zou staan. Mengt dat zich met die droge lucht. En zullen we uh, eerder te maken hebben met nevel dan mist. Wanneer er dus meer wind zal staan. Kun je zelf iets uh, aan mist doen. Nou niet aan de mist zelf maar. Aan... De, aan, de, aan de zichtbaarheid bijvoorbeeld. Als je zelf groot licht aanzet in de mist, dan helpt dat niet. Hè? Dat werkt meestal averechts. Mist achterlichten, daar hebben we het nou ook niet over. Daar hebben we het straks maar over. Maar zou je met snelwegverlichting het zicht wat kunnen verbeteren? Ja, soms heb ik het zelf wel het idee dat uh, de snelwegverlichting uh, ook uh, uh, enigszins verblindend werkt. Want ja, net als dat je het grote licht uh, aanzet, uh, verspreidt dat het, uh, wordt het licht eigenlijk weerkaatst als het ware. En, en verspreidt uh, in, door de, de, de mistdruppeltjes. Uh, en op het moment dat je met echt dichte mist te maken hebt en de lantaarns zijn, zijn aan langs de snelweg. Dan uh, zie je ook regelmatig dat eigenlijk het zicht niet beter wordt, juist slechter. En dat, dat zie je hetzelfde effect ook. Eigenlijk wel een beetje met mist achterlichten, wanneer je niet met uh, zeer dichte mist te maken hebt. We zijn er voorlopig niet vanaf, hè? Uh, voorlopig nog even niet. We moeten het de komende, denk nog twee dagen uh, met de mist doen. Morgen en overmorgen, dus ook woensdag, uh, is het nog rustig. Er is nog weinig wind. De situatie verandert uh, in feite niet heel veel. Dus uh, we moeten nog steeds rekening houden met mist... Uh, vanaf donderdag draait de wind geleidelijk van zuidoost naar zuidwest. En zeker op uh, vrijdag dan uh, neemt hij ook uh, in kracht toe. Dan kunnen we de eerste regen uh, verwachten. Oh, want oh, ja, november is tot nu toe behoorlijk droog verlopen ook overigens. Uh, ook allemaal door dat hoge drukgebied. Maar dan uh, eigenlijk vanaf donderdag en richting vrijdag zeker denk ik dat we van de mist verlost zijn. Hartelijk dank. Willem Huizinga van Weer Online. Ja. En zomaar eens even hoe het is in de lucht. Want ook uh, het vliegverkeer geeft last van de mist. En we kijken naar de commissie die wit. Want de wit uh, gaat zijn derde week in. We blikken zo vooruit met hoogleraar. Ivo Arnold, eerst naar de weg. Want hoe staat het met de files, John? Zo van ja, het neemt langzaam af, Lara, 340 kilometer. Maar we hebben dus nog steeds last van dichte mist. En zeer dichte mist, behalve dan in Limburg. Uh, rijdt u nog in zeer dichte mist, gebruikt dan uw uh, mistlamp. En er zijn nog veel spitsstroken dicht vanwege de dichte mist. Nou, het is natuurlijk al, zoals ik al zei, behoorlijk druk. Uh, dat geldt vooral voor de wegen naar Amsterdam. Onder meer op de A7, daar rijdt het langzaam over 7 kilometer. En op de A6 staat 12 kilometer richting Amsterdam. Richting Utrecht is het erg druk op de A2 vanuit Den Bosch. 17 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Deil en Everdingen. In het oosten van het land op de A1 richting Apeldoorn. 10 kilometer bij de afrit Marklo. Dan files richting Rotterdam op de A17. Daar staat 10 kilometer tussen standaard buiten en knooppunt Klaverpolder. Halverwege de files is een ongeluk gebeurd. En in de regio Nijmegen is het erg druk op de A73. komende we vanuit Maasbracht. Daar staat tussen Kuik en knooppunt Ewijk 17 Kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we naar Schiphol. Marianne de Bie van Schiphol, goedemorgen. Goedemorgen. Nogmaals, vanochtend vroeg zei u dat er sprake was van tientallen annuleringen vanwege de mist. Hoe is het nu? Die, dat is nog steeds hetzelfde. Er zijn tientallen vluchten geannuleerd, met name vluchten binnen Europa. En uh, nu lopen de vertragingen ook langzaam op. Mm, er komen wel vluchten binnen met deze mist? Jazeker, er komen vluchten binnen met deze mist. Alleen niet zoveel als normaal, omdat je natuurlijk capaciteitsrestricties hebt, juist vanwege de veiligheid. Hoe doen piloten dat eigenlijk met deze mist? Want waar oriënteren ze zich op? Dat weet ik niet. Ik ben van de luchthaven en ik vlieg zelf niet, dus ik weet ja. niet hoe piloten dat bekijken. Ja. Lastig in ieder geval. Laten ja. we het daar maar op houden. Ja. <laughs> in, maar... in ieder geval is het niet gewoon weer, nee. Nee. Nee. Nee, nee. Maar het kan dus wel starten en landen met mist, alleen uw capaciteit is, natuurlijk, is dus minder. Hè. Het duurt allemaal langer. En hoe lang is de wachttijd op het ogenblik? De vertragingen lopen nu ongeveer van een half uur tot een uur. Sommige vluchten gaan ook gewoon op tijd of komen ook op tijd binnen. En andere vluchten hebben weer uitschieters, die gaan echt veel later. En we raden daarom ook passagiers aan om zeker eventjes te kijken op internet of de website van de airline voordat ze naar Schiphol gaan. Heeft u het idee dat de passagiers dat doen, dat ze thuis de anderlingere in de gaten houden of zit Schiphol vol op dit moment? Nee hoor, Schiphol zit niet vol. Ik was net in de vertrekhal en het is druk... Maar het is gewoon druk. Het is dus niet super, super druk of overvol. Okay. Dus waarschijnlijk hebben mensen ook inderdaad door, zeker na vorige week... dat het dus inderdaad mist is en dat dat gevolgen heeft voor het vliegverkeer. Marianne de Bie van Schiphol, dank u wel. Bijna 10 voor 9 uur luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De commissie De Wit, officieel de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel... die de politieke besluitvorming rond de bankencrisis van 2008 onderzoekt, gaat de derde van vijf weken openbare verhoren in. Uiteraard doen we daarvan elke verslag, maar ook blikken we elke maandagochtend terug en vooruit met econoom Ivo Arnold... hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Meneer Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we eerst even, voordat we met u beginnen... nee, laten we hem maar gelijk even vragen. Wat vond u van de afgelopen week? Nou, ik heb geen schokkende uh, nieuwe feiten ah, gehoord. Ja. Uh, ik heb me wel verbaasd, eerlijk gezegd... over het uh, gebrek aan zelfreflectie bij een aantal uh, bankiers... Uh vanuit ING hoor je toch vooral het verhaal dat de kredietcrisis is overkomen... als een soort van storm die van buiten komt. En dat ze verder toch vooral het beste jongetje van de klas zijn. Dus dat verbaast me wel. Laten nou, we even luisteren naar een kleine compilatie van de afgelopen week. Is er te veel risico genomen door zo'n klein eigen vermogen te hebben... en zo'n groot Een Grote balans, ja. Nee. Nee niemand, uh, tot in de crisis, een probleem had met die kapitaalspositie. De opstelling van, van Brussel, uh, in dit geval van mevrouw Kroes... Uh, die betreuren wij, ten zeerste, En dat heeft bijgedragen, denk ik, aan de val van Fortis. Ik vind dat je wel zeer breed vragen mag stellen... bij de competentie van de Europese Commissie. Uh, en ja, de IG is men sinds drie, vier keer zo hard aangepakt... als banken in vergelijkbare positie van vergelijkbare grootte. Um, ja, dat is niet, niet helemaal duidelijk waarom Meneer de dat gedaan heeft. We hoorden onder andere Zweden van Wijnbergen, ook Maarten van Ede, oud-topman van IRG en uh, u hoorde commissielid Fatma Kozer-Kaja van D66. Uh, meneer Arnold, wat vond u de afgelopen week het meest boeiende verhoor? Ja, ik vond het ver verhoor tussen Van Ede en Kozer-Kaja heel boeiend, vooral omdat het aangaf dat er een ontzettende kloof is tussen de bankiers, die leven in de wereld van de toezichtregels, die schijnzekerheid bieden, en het gezond verstand verhaal van uh, Koze Kaja, ik vond dat heel boeiend. Je zag ook dat de emotie wat opliep uh, tijdens dat verhoor. Uh, maar ze kwamen niet echt op elkaar. En wat dat betreft had het commissielid misschien nog iets moeten doorvragen. En ook moeten vragen, ja, luister, die toezichtregels, daar gingen jullie toch op een bepaalde manier mee om. Hè? Banken gebruikten die regels om scherp aan de wind te zeilen en om zo min mogelijk kapitaal aan te houden. En Daar had nog wel wat over kunnen worden doorgevraagd. Ja, want had, vindt u dat nu zo langzaam wel naar voren komt dat uh, banken ja, te veel leunen op die toezichtregels en ook in verantwoordelijkheid, het nemen van verantwoordelijkheid, te veel van zich afschuiven? Ja, ik denk het wel. Kijk, van, van het hele systeem van, van het Basel-toezichts. Uh, uh, Raamwerk, zoals ze we het wel noemen, maar daarvan is, is bekend dat het een prikkel geeft... Uh, om als banken te gaan beleggen in dingen die veilig lijken, maar het eigenlijk niet zijn. Uh, en een voorbeeld is die alta portefeuille van uh, ING, die op papier een mooie uh, credit rating had... maar die toch risicovol bleek. En dat systeem wordt nog te weinig ter discussie gesteld, ook door de commissie. Dan naar het Fortis Consortium, kwam ook uitgebreid aan bod. Moest in oktober 2008 gered worden. Door de overheden van België, Luxemburg en Nederland. Bos, de Nederlandse staat dus, kocht toen ABN AMRO. En Fortis Bankiers zeiden tegen de commissie dat Fortis ook wel op een andere manier had kunnen overleven. Bijvoorbeeld met kredietgaranties. Hebben ze daar een punt, vindt u? Nou, ik denk dat dat een belangrijk thema is voor de commissie om daar een oordeel over te vellen. Want er zijn natuurlijk een heleboel spelers bij betrokken. Hè. De Europese Commissie is ook genoemd uh, vorige week er um, moest een ABN-AMRO-dochter, uh, ABN ABU, vrij snel worden verkocht in een uh, slechte markt. Dan hebben we uh, de gebrekte samenwerking tussen de Belgische en de Nederlandse toezichthouders. En de grote vraag is, als iedereen uh, goed had samengewerkt... Hè, dus dan hebben we ook al die, al die partijen, de ministerie van Financiën, DNB, Belgische toezichthouders... en de Europese Commissie had dan vocht dus als uh, uh, Benelux-bank kunnen blijven bestaan. Ja. Uh, dat is de grote vraag. We zullen het nooit weten, hoor. Maar waren er de... alternatieven? Uh, nou, in principe wel. Hè. Je kunt uh, besluiten om gezamenlijk zo'n bank uh, in de lucht te houden via kapitaalinjecties en via liquiditeitssteun. Uh, alleen op een gegeven moment is blijkbaar uh, besloten dat de tafel te laat was en dat dat niet werkbaar was. Maar ik heb nog steeds niet uh, uh, gehoord waar dat nu precies fout ging. Uh, op een gegeven moment uh, zei iemand wel voor de commissie luisteren, er liepen uh, liep, uh, miljarden liquiditeiten weg per week, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Hmm. He, en ik vind toch dat de rol van de Nederlandse bank hier wat aandacht verdient. Want uit de verhoren tot nu toe uh, krijg ik de indruk dat de Nederlandse bank toch een erg passieve rol in dit geheel heeft gespeeld. Wat vindt u trouwens van de commissie? Hoe functioneert die op het ogenblik? Ja, beter. Volgens mij groeien ze toch wel in hun rol. En uh, ik kijk er met plezier naar. Gashoef is een relevatie volgens mij. En uh, uh, ja, ik, ik, uh, ik hoop dat ze zo doorgroeien. Dan kunnen we nog leuk verhoren verwachten de komende week. Mist u de jong uh, nee, absoluut niet. <laughs> nee. Dus ik vond ook dat het deze week meer ging over de waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Namelijk de crisismaatregelen uh, in de herfst van 2008. Ivo Arnold, hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Zes minuten voor negen is het. Luister naar het NOS Radio 1 journaal. Die gaan we weer naar de mist, naar Den Haag. Mark Robin Visser. Ik ben hier uh, in het zenuwcentrum mag je wel zeggen, van de AWB, daar waar uh, de fileberichten worden voorbereid. En ik heb nu de eer met Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook een hele bekende radiostem. Dank je wel. Uh, luisteraars, mevrouw uh, van der Velde heeft een. Uh, ja, het ziet eruit als een soort uh, zo verkeershesje, zo'n uh, fel-oranje geval met, met uh, lichtgevende strepen erop. Ja, je kan niet voorzichtig genoeg zijn met die mist, toch? Het valt wel op hier. Dank je. Zeg, wat bent u nou aan het doen vandaag? Ik heb net een paar wegen nog gebeld om te horen hoe mistig het is. En ik heb even gekeken hoe druk het nou de hele ochtendspits was. En dat is toch wel behoorlijk geweest, hoor. Maar het lijkt erop alsof we het ergste nu echt hebben gehad. Ja, het lijkt erop. Je weet het natuurlijk nooit zeker. Er komen berichten bij ons binnen over uh, mistverlichting... Weet u daar iets van? Ja, je moet in ieder geval die, die mistachterlichten Die mag je wel gebruiken, maar daar zijn hele strikte regels voor. Minder dan 50 meter zicht en echt buiten de bebouwde kom. Dus beslist niet in de stad. Ja. Beslist niet in de stad, zegt u, maar ook beslist niet als je in een file staat. Nee, want het lijkt net alsof het remlichten zijn voor een ander. Dat is heel vervelend. Ja. Daar krijgen we ook heel veel reacties op via Twitter. Ja, bij de NOS komen die berichten ook binnen. Dus mensen, als je in een file staat, zet dan je mistverlichting uit... want je verblindt de buurman die achter je staat. Ja, duidelijk, ja. Goed, en welke stations bedient u vandaag? Uh, ik ga bijspringen bij Radio 1, waar mogelijk, Sky Radio... en ik hoor het wel van mijn collega's. Succes vandaag. Dank je. Ik loop nog even naar uh, Arnoud Broekhuis. Die hebben vanmorgen al even bij ons op de zender geweest. We horen u niet zo vaak meer, alleen bij echt slecht nieuws, hè? Ja, meestal moet ik bij slecht nieuws uh, opdraven. Ja. <laughs> Zegt hij met een grote grijns op zijn gezicht. Jullie vinden het allemaal zo leuk werk ook, merk ik hier. Terwijl je toch denkt: van ja, files lezen, dat heb je toch op een gegeven moment wel gehad. Nee, het gaat om het nieuws. Het gaat om uh, het zorgen dat je, dat je een betrouwbaar product kan leveren aan die weggebruiker. En daar moet je gewoon heel veel energie in steken. En dat doen we iedere dag. Wij krijgen wel eens van luisteraars vragen: van... waarom maken jullie bij de NOS zoveel reclame voor de AWB? Want het wordt iedere keer genoemd ANWB-verkeersinformatie. Hoe, uh, hoe, hoe is dat eigenlijk geregeld? Worden jullie betaald voor jullie diensten? Nee, wij worden niet betaald door de publieke zenders. Uh, wij vinden het als een service binnen ons uh, pakket als ANWB. We hebben verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. En daar maakt het onderdeel van uit. En zo dadelijk na het journaal van 9 uur... gaan wij weer eventjes naar het Tagierplein in Egypte. Je hoort daar het uh, laatste nieuws. En we spreken met uh, Pieter Omtzigt van het CDA... over een hele rare brief die ex-dwangarbeiders binnenkregen uit Duitsland.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 Ook de mooiste wintermode nu tot 50% korting eerstweekamp.nl Dit is Radio 1.